7 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Ouderebond Anbo maakt zich zorgen over de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de ouderenzorg. Door de plannen zouden er in 2020 zo'n 800 verzorgingshuizen minder zijn. Dan wordt het steeds moeilijker om een plekje te krijgen in een verzorgingshuis. De bond is bang dat door de kabinetsplannen straks mensen thuis wonen die dat eigenlijk niet meer kunnen. En aangezien het kabinet ook bezuinigt op zaken als huishoudelijke hulp en thuiszorg, wordt het juist steeds lastiger om thuis te blijven wonen, volgens de bond. In Nieuwsuur vanavond zeggen deskundigen dat maar weinig mensen beseffen wat de gevolgen zijn van de kabinetsplannen.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 Regionale treinvervoerders, zoals Arriva en Veolia, roepen de NS op om het papieren kortingskaartje nog niet op 20 maart af te schaffen. Ze zeggen dat driekwart van de reizigers dat kaartje nog gebruikt. Uit onderzoek van tv-programma Kassa is gebleken dat reizen met de OV-chipkaart soms veel duurder is dan reizen met het papieren kaartje voor wie met meerdere vervoerders reist. Politieagenten in Egypte mogen een baard hebben. Onder het regime van de verdreven president Mubarak mochten agenten geen baard laten staan. In februari vorig jaar werden tientallen bebaarde agenten geschorst. Het Hoge Rechtshof heeft nu bepaald dat het dragen van een baard een religieuze uiting kan zijn. Een verbod daarop zou in strijd zijn met de grondwet. Het weer. Vannacht temperaturen van min 2 tot min 5. Morgen en vrijdag geregeld zon en hier en daar een kleine kans op lichte sneeuw. Middagtemperatuur 0 tot 2 graden. Dit was het NOS journaal. Aanbod verkeersinformatie. Er staan nog twee files. Eentje op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad, tussen knopen de Nieuwe Meer en Osdorp twee kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. En dan was een aanrijding op de A13, daarna richting Rotterdam, tussen knopen de Prins Klauspen en Delft nog vijf kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. De Citroën C3 met nieuwe PureTech motor.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 Het is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is cabaretier en had veel succes met Daar werd wat groots verricht... waarin hij de geschiedenis van zijn familie koppelde aan de wereldgeschiedenis. En die lijn trekt hij door in Buitenschot... waarin de held van de vorige show terugkeert, oom Jan die als kind het gebulder van de kanonnen uit Vlaanderen hoorde... in de Eerste Wereldoorlog, toen ons land nog neutraal kon zijn. Hier is Diederik van Vleuten. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 20 februari... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... op Radio 1. Diederik van Vleuten, welkom. Dankjewel. Bij het horen van de naam Oom Jan straalde jij. Ja, ik brak het, jouw gezicht open. Ja, ik vind het zo grappig dat, de, dat deze man... die uh, in onze familie de bescheidenheid zelf was... dat hij opeens een, in uh, theaterkring opeens een, een naam is geworden. En dat hij uh, nu opeens op de woensdagavond door de ether klinkt. Het ja, dat het hij op de nationale op. zender... Ja, hij, hij, ik vind het zo jammer. Hij is er, hij is er niet meer. Hij is hier van 1989. Maar hoe zou hij dat toch gevonden hebben? Hij had dat, niet kunnen dromen dat nee. mensen in de foyer... in de rij stonden om Diederik van Vleuten... te spreken over zijn oom Jan. Nee, nee, dat had ik ook niet gedacht. Maar, maar hij al hij helemaal niet. Dus dat is wel heel bijzonder, ja. ja. Ik vond het nog altijd... Uh... Je hebt hem uh, toch weer een prachtige plek gegeven in je nieuwe voorstelling. Alhoewel deze voorstelling veel minder persoonlijk is dan, dan de vorige voorstelling. En gaat ja. over ja, toch een van de meest sexy onderwerpen van Nederland. De Eerste Wereldoorlog. Ja. Het cabaret onderwerp bij uitstek. Ja. Daar heb ik hem maar eens even platgetreden pad. Maar ik dacht, ja. van, ik moet er toch nog ook... Iedereen ik, ik doet moet er ook dat ook, tegenwoordig. Ja, ik moet er ook nog iets over zeggen. 14, ja. 18. Ja, ja. Ja. Hoe kom je daar nou toch op? Ja, Nou ja, ik, ik ben al daar heel, heel lang in geïnteresseerd. Al een jaar of dertig. Ik wil niet zeggen dat ik dertig jaar non-stop boeken lees, maar het is, het is nooit helemaal weg geweest en um, ja nu obsessief bijna. Nou dat dat ook niet. Nou nee nee nee. Ik heb meer een obsessie voor James Cook gehad als als het over obsessies gaat. Ja. Maar ik, ik ben wel zo geïnteresseerd in, in ja niet eens de, de de de de Ik ben niet de man van uh, kogels en loopgraven en dat soort uh, dat soort dingen. Uh, maar wel de hele, de hele machinaties daarachter. En vooral hoe Europa er aan toe was. En hoe Europa uit de oorlog kwam. Het culturele leven in Europa. Nou, die, dat, hele, dat hele verhaal rond die Eerste Wereldoorlog is toch, toch een, een breuklijn. Ja, ja en, en een Eerste Wereldoorlog die eigenlijk langs Nederland is ja. geschampt. Ja. Maar op echt een, een steenworp afstand van ons uh, heftig werd uitgevochten. Je kon de troepen zien marcheren. Op de, vanaf de Meersenberg bij Maastricht. Even onder Maastricht. En op drie landenpunten. Uh, en het was ook een zondags uitje. Dan gingen de mensen gingen dan op, de, op de grens met de picknickman naar de Duitse legers kijken. En zo, zo beleefden wij de oorlog. Dat is echt, uh... Zo beleefden wij de oorlog, maar die belevenissen die werden niet geboekstaafd. Althans, wij zijn er de, uh, de, de naoorlogse en dan bedoel ik de Tweede Wereldoorlog. Ja. De naoorlogse generatie is helemaal niet grootgebracht, met die Eerste Wereldoorlog nee, weten we allemaal helemaal niks van. We hebben niet bestaan hè, in 1418. Dat is, dat, wij, wij bestaan niet in de schoolboekjes, we zijn het gewoon weg. Dus we hebben hier te maken, want we, we zoomen straks helemaal in op die Eerste Wereldoorlog en op, op ook de verbanden tussen de familie van Vleuten en die Eerste Wereldoorlog ja, en ga ja. zo maar door. Jullie waren wel goed hè, in die oorlog, neutraal goed, en goed. ongelooflijk <laughs> neutraal. Ja. Ja. Maar uh, wat daar ook uit blijkt uit dat programma wat je hebt gemaakt, dat theaterprogramma, uh, wat ik afgelopen weekend in uh, Apkoude heb gezien, is dat jij de actualiteit geheel en al schuwt. ja. Maar dan ook niet een klein beetje? Nee. Er komt werkelijk Zelfs Geert Wilders komt niet voorbij. Nee, ja, nou dat is wel heel erg expres. Want dat, dat, dat, dat, ik wil, wil die man nergens... Uh... Nee, kijk, ik ben er niet op uit. En als er, als, er een, als, er een, als er een parallel is, een duidelijke parallel... dan zal ik hem ook niet laten liggen. Maar ik ben er zeker niet... Uh... Nee, ik heb een heel ander... In die zin ben ik ook helemaal geen cabotje meer. Wat ben je dan wel? Uh, ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe je het moet noemen. Ik, ik kom op met een, met een verhaal wat... wat... Een historisch verhaal gerelateerd in dit geval nog een keer aan mijn familie. Al worden de, de lijnen wat dunner zijn dan het vorige programma. Een verhalenverteller. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Of je mag ook zeggen, geschiedenisonderwijzer uh, die, die geschiedenis tot theater maakt, laat ik, laat ik dat maar zeggen. En er mag wel eens af en toe gelachen worden. Zo Zeker mag gelachen en dat wordt er ook. Maar, maar uh, ik, laat, ik laat een grap niet liggen, maar ik ben er niet naar op zoek. Dat is geloof ik het, het, het grote verschil. Ik, ik ga toch echt uit van wat ik te vertellen heb. Je gaat niet op zoek naar de lach, wat de meeste cabaretiers wel doen. En on, je, in de kaartenbak ben je nog steeds cabaretier. Ja, ja. Je gaat ook niet op zoek naar de actualiteit. Je gaat zelfs niet op zoek naar een verband tussen uh, toen, 1418 bijvoorbeeld, en de actualiteit. Nou, ja, kijk, Terwijl maar, dat heel erg voor de hand ligt. Ja, maar ik zou, de, ik zou de parallelen nu niet zo willen weten. Behalve dat je allemaal enorme open deur gaat intrappen. Dus, dus als, als, het, het zou natuurlijk vrij raar zijn, of raar, zo overbodig te zeggen. En, en, dames en heren, daarna kwam de Tweede Wereldoorlog. Laten we dat niet vergeten. Of het is nog steeds hommels op de Balkan. Of dat je zou zeggen, en het Europa van toen viel uit elkaar... laten we oppassen dat het Europa van nu bij elkaar blijft. Dat kan je allemaal wel zeggen. Ja, dat... of gewoon, in ieder mens geldt een oorlog. Ja, nou ja, ja maar ga je daar, daar ga je niet een kaartje <laughs> voor kopen. Maar als er als als echt iets zou, iets zou aandienen, een van de merkwaardige parallel... of, of uh, dan zal ik hem zeker wel, wel opzoeken. Maar ik heb hem nog niet, niet gevonden. Behalve dat je, dat je in hele algemene zin kunt zeggen. Uh, dat uh, Nederland nog steeds. de kleine militair niets betekende natie is. En laten we blij zijn dat het zo is. Ja. Ik wil, uh, Daarmee maak je jezelf, of ben je uh, een, een zeer uniek cabaretier. Een zeer uniek verhalenverteller, laat ik het dan maar zo noemen. Uh, ja, uh, die op eenzame hoogte staat. Want het grappige is dat je met de Eerste Wereldoorlog. en dat verhaal wat je vertelt, iedereen wel gewoon. Aan je weten te binden. Uh, mensen hangen aan je lippen, om het maar zo te zeggen. En uh, dat is heel bijzonder. Uh, ik wil je toch even confronteren met de waan van de dag. Ja. Hoe moeilijk ook voor jou misschien. Ja, uh, Joep van Teck heeft vandaag uh, medegedeeld, je collega, ja. dat hij er niet over pijnst om over te stappen naar RTL, naar de commerciële zender. Ja. Dit naar aanleiding van de overstap van diverse fara cabaretiers. Najiba Mali en Brigitte Kaandorp, die gaan wel naar RTL 4. Ja. Nou, de fara heeft natuurlijk altijd ja, bijna een monopoliepositie gehad als het gaat om cabaret. Maar de vader kan de gaasjes van de cabaretiers niet meer betalen. Joep van het Hek zegt, ik blijf gewoon bij de vader. Hij zegt er wel bij, ik heb, ook, uh, ik heb over heel veel te klagen, behalve over geld. Ik geloof ook dat dat wel zo is. Yeah. Maar hij zegt, uh, hij penst er niet over, omdat het zou niet mijn artistiek advies zijn die man van Albert Heijn... door je voorstelling te laten lopen. Dat is ja, zeker in het geval van Joep van Teek is dat natuurlijk uh, een probleem. Bij Najib is dat helemaal geen probleem. Want? Nou ja, die kan je, die kan je eigenlijk overal onderbreken. Of een reclame tussendoor, dat stoort niet. Maar bij, bij Joep van Teek, die zo fulmineert tegen alles wat commercie te maken heeft... zou het heel raar zijn als hij inderdaad wordt, wordt onderbroken... Door de, door de man van de Albert Heijn... Dus het past dat, niet bij zijn moraal, bedoel je? Dat past helemaal niet bij Joep van het Hek. En hij heeft het geld ook niet nodig, waarom zou hij het doen? Ja. Wat dus, vind je daar eigenlijk van dat, dat die cabaretiers uh, allemaal richting de commerciële willen? Nou, kijk, er, er zitten twee dingen aan. Ze willen heel graag worden uitgezonden. Ja. En, ze willen uit, en ze willen daar een goed bedrag voor vangen. En de varen heeft waarschijnlijk gezegd: dit is onze pot, hier doen we het mee. En wie doet er mee? En, en, en kijk, luister, de varen maakt heusig onderscheid. Als we zeggen we willen uh, Erik van Muiswinkel met oudjaar hebben en met met zijn team, of we willen Joep hebben en we willen uh, nou, nog een paar. ...daar zullen de bedragen misschien wat hoger liggen of zo... ...maar de vader heeft gewoon gezegd, tot hier en niet verder. En dan, is het eigenlijk ook niet een verschrikkelijk achterhaald idee... ...dat cabaretiers bij de vader moeten zitten? Alsof je ook allemaal linksrug moet zijn Nee, maar het, is, het is, van de arbeiders? Nee, nee, nee, nee, het is gewoon een traditie dat de vader heeft vanaf... Nou, kijk, ...ik denk maar aan Wim Kam, vanaf het allereerste... Moment. ...en daar hebben zij zelf een traditie in, in opgebouwd en, en een hele mooie. En er zijn heel veel van ons, hebben daar volop kansen gehad... En, uh, dus de varen is de cabaretzender. Maar ja, de, de tijden veranderen. En, en, en kennelijk is RTL 4 of iets dan ook allemaal. zijn. Of het SBS 6, nee, RTL 4. Nee, RTL 4. Ja, ja nou die hebben gezegd. Uh, niet bij en, en die kunnen met een, met een grotere gel, geldbuidel rammelen. En sommige mensen zijn daar gevoelig voor. En ze komen op zaterdagavond met cabaret. Ja, nou ja. Ben jij al benaderd door uh, de een of de ander? Nee hoor. nee. nee, nee. Ik heb uh, Kathleen Warners, die kwam uh, van, uh, die is van de Varen. Uh, ja, en die kwam uh, na afloop uh, bij. Daar werd wat groots verricht. Kijk, en het enige wat ik van haar gehoord heb is. Uh, ze had nog nooit zoiets moois gezien, maar het was te lang. Dus uh, tot zover de Varen. Uh, en nu kunnen ze wat mij Toen heb je ook, niet uh, teruggebeld, want het kan best een beetje korter. Nee hoor, absoluut niet. Ik ga geen syllabe inleveren. Dus, dat dus... was ruim twee uur, hè? meen ik me te herinneren. Ja, maar je hebt het over publieke omroep en je hebt het over een programma wat, wat, uh, wat ertoe doet. En wat, uh, waarvan de laatste uitzending het acht uur journaal haalde. En wat een enorm betekenis had in het theater. En publieke omroep wil het niet hebben. Maar ik lig er niet wakker van. Nee, maar ik zie daar en... nou toch wel een beetje een driftig mannetje ik in wakker Ik vind het voor, voor, voor een publieke omroep vind ik het onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Dat je dit soort programma's die zo programma's informatief niet zijn uit, ook. Ja, ja, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Want geef even een duiding. Hè, want heel veel mensen weten dat misschien hebben net dat journaal gemist. Ja. Het land liep uit voor deze voorstelling, met name de oudere generatie. Ja, de, de generatie die het had meegemaakt. Eh, Indië hebben we het dan over. Ik had dus de, dus de, de, de kinderen van toen. De kinderen die met name in de interneringskamp hebben gezeten, maar ook die. die die, uh, kijk, uh, die zijn allemaal komen kijken en die hebben het rondverteld. Jij, toen... ver, jij vertelt het verhaal van je familie... Ja. maar zij hadden die verhalen op hun geheel eigen wijze ook allemaal wel beleefd. Ja, ze kennen de verhaal wel. Want het verhaal wat ik vertel is niet uniek. De vorm die ik heb bedacht is, is kennelijk uniek... of de manier waarop is erg aangeslagen. Maar ik heb wel vaker gezegd... Uh, de oom die ik bespreek en die de val van Nederlands-Indië... Uh, waar hij met zijn neus heeft opgestaan met zijn vrouw... daar waren tienduizenden oom en er waren tienduizenden tante... Dat is de andere protagonist uit yeah. het programma. Yeah. Dus in die zin was het niet een uniek verhaal, maar uh, ik denk dat het, het succes mede was dat iemand van een andere generatie. Twee generaties later, daarmee naar buiten treedt dat de moeite waard vindt om te vertellen. En dat heeft heel wat losgemaakt. En dus de, uh, uh, heel veel die, die, uh, in, uh, van mijn uh, uh, bezoekers, die waren toen kinderen en die hebben er nog zeer levendige herinneringen aan. En, en, die, en, en die horen dat verteld worden. En dan vind ik, even teruggekomen over de ervaren, dan vind ik dat als publieke omroep... je hebt niet de taak om Diederik van Vleut uit te zenden... maar je hebt, uh, uh, ik, ik, ik vind het eigenlijk schandalig dat iemand zegt... hartstikke mooi, maar te lang en nooit meer iets laat horen. Maar ik ben heel blij, want ik heb zitten, loop tegen de 10.000 DVD's aan. Dus, even, dus dat wordt... Ik heb ook geen ja, je belang u, je meer Je om... hebt er niet van wakker gelegen? Nee, absoluut niet. Maar nee. ik vind het voor een publieke omroep... Kijk, dat, dat, dat RTL zou zeggen. dit is hartstikke goed, maar we, we doen het lekker niet. Maar een publieke omroep die toch ook als taak heeft... vind ik, om, om kwalitatief hoogstaande... en informatief hoogstaande programma's uit te zinden. Die hadden dit... die hadden dit toch... Uh, hadden moeten uitzenden, of in twee keer of... Ja. Want nog heel even inzoomend op wat daar dan, wat jou overkwam met het. Want het was je eerste echte solo programma. Je had daarvoor ja. altijd met, met andere mannen, met Justus van Oel in het begin en Erik van Muiswinkel. Ja, Later ja. heb je met, met Arie van der Wulp heb je in het theater gestaan. Toen ja. weer terug met Erik van Muiswinkel. Ja. En dit was je eerste solo programma. Dat sloeg in als een bom om ja. deze ongelooflijk leuke ja, ja, zeker. vergelijking <laughs> te maken. En ja. Uh, ja, de ongeluk. mensen stonden in de rij, ja. brieven. Wat gebeurde er met jou ook? Ja, dat was heel ingrijpend. En ik was er totaal niet op voorbereid. Want ik had echt, echt uh, met mijn impresario uh, verteld van, ik heb een idee. En uh, we gaan lekker naar kleine zalen. En ik, ik, ik dacht echt, uh, een week Bellevue. Uh, in een klein theatertje. Ja, en, en overal in Nederland, en theaterbouwkunde in Deventer. En, en uh, nou ja, noem ze allemaal op. theaters die me zeer dierbaar zijn overigens. En ik dacht, een kleine tour. Een publiek van 150 tot 200 man. Nou zal zal een keer een avond. Ik dacht, ik ga twee avonden in de komedie. De, de, uit een soort uh, dat zullen ze me wel gunnen of zoiets. Maar dat is natuurlijk helemaal anders gelopen. En dat daar was ik niet op voorbereid. Wie kreeg er nou vijf sterren, joh, in in de, in, de, in NRC. Dat was ik totaal. Dat was een soort. Uh, dat moet je even verwerken. Ja, en, maar er, je moest het misschien ook verwerken, omdat het thema wat jij, uh, jij blootlegde, uh, ook heel dicht bij jezelf uh, komt... en ook heel ja. dicht bij je publiek, blijkbaar. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik herken ook van nature die vorm. Of, of, uh, ik heb ook helemaal geen concessies gedaan. Maar misschien ook vanuit gedachten, gedachte... Ja, jongens, het, het wordt een kleine zalentour. En uh, wat, wat, wat heb ik te verliezen? Ja. Ik, ik ga na de mooie jaren met Erik, de topjaren... gaan we gewoon weer op nul beginnen. En daar horen kleine zalen bij. En toen dacht ik, maar ik heb zo'n mooi verhaal, dat ga ik gewoon vertellen. En uh, uh, ja, dat het, dat het... Ik had bijvoorbeeld helemaal geen rekening gehouden... dat het bij de Indische gemeenschap zo aan zou slaan. Ik kende de Indische gemeensch in, gemeenschap in die zin helemaal niet. Het is over zijn misverstand dat ik alleen de Indische gemeenschap in de zaal had. Maar die hebben wel een soort tam-tam. Dat is wel prachtig, want als ze het goed vinden, bellen ze elkaar op... Mm -hmm. En zo kan het gebeuren dat je, dat je, dat je hele families van twintig man uh, hele, hele rijen opkoopt. Ja, <laughs> en, de... dat jij, en dat jij aan het einde van de voorstelling, uh, als je afgaat, uh, moet beslissen of je via het wc-raampje het pand moet verlaten. Of dat je toch ja. door de foyer exit uh, gaat. Ja, een hele als ik, als ik enigszins vroeg thuis wil zijn... Het was altijd al laat, omdat het een lang programma is, met een pauze. Dus ik was mee zo'n vijf over elf aan het podium. En als ik dan redelijk nog om 1 uur thuis wilde zijn, dan moest ik ook meteen weg. Want als ik door de foyer liep, dan, dan begon er de tweede voorstelling. Althans, daar kwamen die mensen met enorme verhalen. Dat zag je helemaal leeg. Ja, ik was ook helemaal leeg. Hoeveel hebben dit gedaan, dit kunstje? Ik weet het niet. Ik, ik geloof tussen de 150 en de 180. Maar ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar zoiets, het is, het is heel veel. Ja. Het is nog een wonder dat hier een levende man tegenover ja. me zit. Hij gaat misschien nog weer in reprise. Je hebt een scoop. In reprise. Nou, het ja, is een ja, voorstelling uh, ja, ja. Die, die ook best in reprise mag. Ja, ja. Uh, luisteraars thuis, u kunt reageren op deze uitzending. Diederik van Vleut is mijn gast. Hij heeft dus dat programma gemaakt. Maar hij heeft nu Buiten gemaakt. Dat is een tweede solo programma. Dat is, dat is iets geheel anders. Dat gaat over, nou ja, over de Eerste Wereldoorlog, waar we het al over hadden. U wilt reageren op deze uitzending en dat mag. RadioKunstof.nl. Daar kunt u naar ons gastenboek gaan en een boodschap achterlaten... of een vraag voor Diederik. U mag ook twitteren, uh, hashtag Radio Kunststof. We hebben even gekeken of Diederik van Vleuten zelf ook twittert. Nee. We hebben naar zijn Twitter-account gekeken... en we werden naar Pruisen doorverwezen. Is dat echt waar? Ja. Nee, nou, dat wist ik niet. Dat Toen vonden wij wel geestig. Ja. Want je hebt ook een liedje wat uh, over Pruisen gaat. En Pruis is sowieso van groot belang in jouw voorstelling. In, je, in eerdere voorstellingen. Ja, ja, ja, ja, ook ja. omdat jouw hart eigenlijk in Pruisen ligt. Nou, dat is wel veel gezegd. <laughs> maar ik, ik vond het, het, ja, nee, dat is natuurlijk bizarre, bizarre maar, historie. Maar ja. de luisteraars weten dus nu Diederik van Fleuten twittert niet. Het niet? Nee, nee. Hij schrijft gewoon met een vulpen. Yeah, nou, en hij verlangt nog naar die tijd, vlak na de oorlog... Dat He? mensen nog een echte handgeschreven brief kregen. Ja, en dat geluk gewoon was. En kinderen gewoon luisterden. Ja. Als vader iets ging zeggen. Ja, maar ik, ben, ik heb wel een duizend. website hoor. Dus wat dat betreft. Het uh, is toch wel weer een moderne ik... jongen. Ja, ja. goed. Laten we het over buitenschot hebben. Het is een one-man show met een one-issue. De Eerste Wereldoorlog. Niet bepaald uh, ja, een onderwerp waar iedereen heel hard op tippelt. Maar voor jou gesneden koek hadden we het al over. Heeft enorm je belangstelling. Wat daar uh, bijzonder aan is. En dat vertel je ook in, in, in dit programma. Is dat jij eigenlijk van jongs af aan al gefascineerd bent geraakt door die Eerste Wereldoorlog. Yeah. De meeste kinderen, jongens van jouw leeftijd, meisjes ook... die hadden dat niet. Hoe, is dat, hoe heeft dat plaatsgegrepen? Nou, ik, het op het, op het, uh, ik zat op het gymnasium in Alkmaar. Daar had ik wel een hele goede geschiedenisleraar En die heeft, dat, die heeft met name het Europese verhaal daarvan... Uh, heel goed een jaar lang behandeld... En dat, eh, ik was iemand die dat dan ook allemaal onthield. Dus die, die, die historische interesse die, die is me met het ingegoten... door allebei mijn ouders, moet ik zeggen. En eh, de, dus toen, toen we dat in de, op, op het gymnasium zo kregen... toen, toen dacht ik, wat een, wat een tijd is dat. En toen in 1982, het jaar van mijn eindexamen... toen ging mijn vader, die vroeg of ik meeging naar Noord-Frankrijk... Om de oude slagvelden van 1418 te kijken. En dat was op het verzoek van zijn oom. En dat is de, dat de, de, we de dat oom Jan. Dat is de Jan. Oom Jan. Ja, ja. Want die uh, ging er prat op dat hij de Eerste Wereldoorlog kende van geluid. Als een klein jongetje speelde hij in de weiland in Brabant en hoorde de kanonnen in België. En die had dus een enorm belangstelling voor. Die wilde, die wilde het landschap zien. Zo vertel ik het exact ook in het programma. Die wilde het landschap zien wat bij dat geluid hoorde. En wat er nog van over is van die oorlog. En mijn vader vroeg gewoon, we heb je zin om mee te gaan? Want uh, ja, we waren allemaal erg gesteld op Omjan. Jan. Dus drie generaties in een Renaultje. Slagveldvakantie. Slagveldvakantie, ja. ja, ja, ja. ja. Andere ja. mensen gingen andere dingen doen toen ze 1920 ja, waren. Ja, maar er zijn ook verbazend veel mensen die, die, die dat ook doen. Dat is, heel, dat, is, dat is niet iets heel erg... Uh, maar ik, ik zeg, ik, in mijn gezelschap ben je toch wel meestal de uitzondering. Hoor. Dat, dat, <laughs> dat is dat maar... niet, ik dacht dat de meeste mensen met kratten bier uh, nee, op, een, op, dus... op een -eiland ja, zeker, zitten. Zeker, ja, zeker. Als je nu en samen in klas. Nee, maar als je toch eens rondvraagt. Zijn, je, je komt altijd wel iemand tegen die zegt. Ja, ik ben een keer op Noord-Frankrijk daar langs gereden. Of, ja, of weet je wel? Ik ook. Ja. ja. Precies. Maar goed, uh, eindexamen. Dus, uh, uh, ja. Ik probeer mij een, een beeld te schetsen. We, we zien een foto in de, in de voorstelling van een jongen van twintig. Ja. Eigenlijk nog een hele lieve, onschuldige jongen... met een hele grote granaat in handen. En die ja. is met twee oudere mannen in een uh, ja. nootje, was het hè? Uh, mijn vader had toen de leeftijd die ik nu heb. Mijn vader was, uh, ik ben 51, mijn vader was toen 52. Ja. En, en hij was me je met die mannen op stap. Ja, dat was geweldig. Het heeft je leven veranderd. Nou, het is, het is weer een van die dingen die, die je niet vergeet. Dus, uh, absoluut. Het was een hele indrukwekkende reis. Behalve dat het ook een hele, heel, heel, ja, gek genoeg, heel gezellig was. Het was gewoon gezellig om mijn met vader met oom Jan op stap te zijn. Wat heeft de meeste maar, indruk op jou gemaakt? De massaliteit van alles. Dat je daar... Dat je, daar uh, dat je dan eigenlijk pas tot je doordringt... hoe ongelooflijk veel daar gevochten is. Als je daar met name aan de sommen... In Noord-Frankrijk, een half uurtje onder Lille, Noord-Frankrijk. Als je de Britse begraafplaatsen ziet, en je ziet er één. En dan zie je er nog één, en nog één, en nog één, en nog één. En toen herinner ik me weer dat, toen ik een jaar of tien was of zo. Toen zijn wij daar al een keer doorheen gereden. En toen heb ik dat ook al gezien. Ik, ik weet nog, zat achter in de auto. Zaten met de hele familie, kwamen we terug uit nou, de Provence of de Dordogne, weet ik niet. En toen zei ik, wat is hier gebeurd? En toen zei mijn moeder, er is hier verschrikkelijk gevocht. En toen hebben we ook doorgereden. Dat die Zin die ze altijd blijven zitten ergens. Mm -hmm. En dat, en dat, was dat is verschrikkelijk. Dat was een goede samenvatting. Ja, ja. ja. Daar had ze wel gelijk in. Ja, en mijn moeder die, die wilde gewoon uh, snel doorrijden. En, uh, maar er is een verschrikkelijk gevochten... maar het is eigenlijk geheel en al buiten ons Nederland buiten ons omgang, zicht ja. Ja. gegaan. En dat, dat, bedoel ik, ik had net over die middelbare school... ik zeg dat ook in mijn voorstelling... ik heb over Nederland in de periode 1418 helemaal geen lettergreep geleerd. Dat was dus toen ook al op school. Nederland bestond niet bestaat nog steeds niet. Nederland was neutraal, wordt er dan gezegd. Nederland was neutraal, dus, dus er is hier niks gebeurd. En dat, dat is een hele vreemde conclusie. Want je zou zeggen, als de rest van Europa in brand staat... en ja, als enige land, nou ja, Zwitserland, Noorwegen, nog een paar, Spanje, uh, zijn neutraal... dan gebeurt er dus, die, die landen worden daardoor in beïnvloed. En dat is in Nederland zeker het geval geweest. Maar en, bedoel je dan in... eigenlijk te zeggen dat de term moet zijn Nederland was laf? Nee, Nederland was neutraal. Nee, dat, dat heeft niks met lafheid te maken. Nederland, nee, Nederland had een neutraliteitspolitiek al sinds, sinds, sinds de tien-daagse veldtocht. En die hebben we in de Tweede Wereldoorlog ook proberen te handhaven. Nou ja, dat hoeft niemand aan de luisteraars uitgelegd dat dat niet helemaal gelukt is. Inderdaad. Nee. Dus, dus, uh, het is, kijk, neutral... Paul Verhoeven heeft daar heel veel films ja, over gemaakt. Maar die je... Eerste Wereldoorlog die is nee. dus wat dat betreft helemaal aan ons neutraliteit wordt je gegund door de grote jongens om je heen. Ja. Dat is natuurlijk het, het verhaal. Maar, maar dat er in Nederland niks gebeurde. En dat het voor Nederland enorm balanceren was... om die neutraliteit ook naar alle kanten toe uit te stralen en in stand te houden. Want je begrijpt, als de Duitsers vragen of ze met een paar treinen... door Limburg even wat grind mogen vervoeren richting de Loopgraaf... of, of uh, uh, zakken zand, noem maar op. Ja. Dan zegt Engeland, ho, ho, ho. We zijn toch neutraal en we gaan dat eventjes anders doen. En dan moest je weer. En, en dat hele spanningsveld. Dat zit daar overigens niet in mijn programma. Maar dat speelde hier wel. En dat we hier 1 miljoen Belgische vluchtelingen hadden. en 36.000 militairen in kampen waren opgesloten. en dat er een stroomdraad liep. langs de Nederlandse grens. Belgische grens. van Katzand tot Drielandenpunt. Uh -huh. Dat je aan die kant Nederland niet meer in of uit kon. Dat zijn toch dingen die je zou eigenlijk in de schoolboekjes. nu terecht moeten komen. Ja. Zeker nu het eenmaal nou, een eeuw geleden is volgend jaar. En. en uh, dat is, niet, dat is niet de, de, het uitgesput van mijn voorstelling. Maar, nee, nee, nee. Maar, maar goed, jij vertelt, ben... jij vertelt ons eigenlijk in theatrale vorm... die geschiedenis die min of meer aan ons voorbij is gegaan. En je hebt, het is ook een muzikaal programma. Uh, ja. Jij bent ook een, een muzikale jongen. Ja, je speelt piano, je zingt. Uh, je nee. schrijft zelf ook teksten. Maar dit wat jij nu aan ons gaat laten horen... is van Jan Boerstel. Teksten en muziek van Jan Boerstel. Ja, de muziek is van mij. En de van ja, Jan. Is, uh, ja. En dat is eigenlijk in de notendop... De Eerste Wereldoorlog, mag ik het zo zeggen? De onschuld van het, het lieflijke landschap, totdat je beter kijkt. Ja, Live echt... gaat hij dit zingen en spelen. Piano, ja. Hij ja. gaat naar de piano, hij neemt nog een slokje thee... om die stem in Optima-forma te krijgen. <laughs> dit is het programma Kunststof. Diederik van Fleuten, cabaretier, verhalenverteller... gaat nu zingen een liedje van Jan Woerstel en hemzelf. De Grote Oorlog. Je bent het industriegebied van Liel, een uurtje door. Het vlakke landschap gaat aan hoogte winnen. Met elke afslag komen namen je bekende voor. Je rijdt de grote oorlog binnen. De zachte groene heuvels, waar de grote oorlog woede. Het slagveld van de sommen. Waar een half miljoen verbloeden, in opperste verbazing, geen idee, geen vermoeden. Althans niet op de ochtend voor de slag, die schitterende eerste juli dag. Ze waren vol vertrouwen de in gegaan, nacht Paris to Berlin had op een trein gestaan. Wapenbroeders die nooit verder kwamen dan hier, en God alleen kent nog een namen, er lijkt zo weinig over dat aan oorlog denken doet, en aan de modder van herinneringen. In alle bermen bloed je rood, de klaproos tegemoet, en leeuweriken hangen hoog te zingen. Toch kon je als je beter kijkt langs holle binnenwegen, tussen korenvelden steeds meer dode akkers tegen, bedekt met witte kruisen, rij aan rij aan een geregen, soms duizenden, soms honderd op zijn hoofd.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 Diederik van Vleuten uit het programma Buitenschot. Hij speelde en zong het hier live in het programma Kunststof op Radio 1. U kunt reageren op deze uitzending via het gastenboek van onze website radiokunststof.nl of twitteren hashtag radiokunstof.nl. Marco Mout heeft al gereageerd. Hij schrijft: twee keer per jaar organiseer ik rondleiden over en in de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. In Verden, er is altijd veel animo voor van jong en oud, van man en vrouw, Marco. Ja. Goeie zaak. Ja. Hij je met Marco op pad geweest? Nee, nee, nee, nee. ik herinner me wel dat iemand mij daarover gemaild heeft. Misschien is dat deze Marco... Dezelfde, dat, ik geef dit dat, gewoon mee, ja, okay, dan hebben ja, hoor. we maar meteen weer een contactje. Ken, ken het een een eerste wereldcontactje, ja, ja. daar ja. heb je er veel van, denk ik. Wij, wij spraken met regisseur van dit programma, Berend Boudewijn. Hij heeft ook je vorige programma geregisseerd. En hij zei ja. tegen ons, Diederik heeft een jarenlange fascinatie met de Eerste Wereldoorlog. Nou, dat weten we inmiddels. Vooral ook met het culturele leven en met de muziek in die periode. Zijn kennis van zaken loopt hem soms voor de voeten. Hij heeft een aardige boekenkast over. Doorgelezen en dan kwam hij weer met een anekdote. Wist jij dat hij is ook een chaot die met alle geweld het wil overbrengen en die zoveel wil vertellen? Natuurlijk is het een schoolmeester, maar ik wou dat ik zo'n leuke geschiedenisleren had gehad. Nou, dat is heel uh, gul van Berend. Ja, ja. Nee, ja. Hij, hij, hij is ook heel gul. Hij moet ook met jou werken, dus ik bedoel, nee, maar dat meent hij. Dat is dat, is, geen, dat, dat, maar, is geen beleefdheid, nee. wat hij wel aan. aan... Tikt, is eigenlijk dat de schoolmeester en uh, de cabaretier wel eens in de weg zitten. Ja. Of vice versa. Ja, nou, de, en Berend heeft een hele grote keukentafel in zijn huis. En daar zitten we ook enorm over te praten. En inderdaad, de, de, het materiaal zit mij wel eens in de weg. En, Omdat dus, jij zoveel weet. Nou, en daarom vraag ik uh, duidelijk aan Berend. Als ik dit weglaat, vind jij dat een probleem? En dat is natuurlijk waar een regisseur voor is. En die zegt: nee, nee, het gaat uiteindelijk om, om wat je daarna vertelt. En ik, ik hoef niet alles te weten. Een voorbeeld voor, voor de luisteraars, en dat ik probeer het kort mogelijk samen te vatten. Ik wil absoluut in mijn voorstelling vertellen over wat er in België is gebeurd. Omdat België de, de, de klap heeft gekregen, die, die wij niet hebben gekregen. Maar als je de geschiedenisboekjes naleest, dan zul je toch ook moeten afvragen wat deden de Duitsers in België? En dan, moet je, dan, dan kom je, ontkom je niet aan dat je denkt: ja, Duitsland had te maken met een twee oorlog In het oosten zat Rusland, in het westen zat Frankrijk. Duitsland moest eruit breken. En een van de twee fronten zo snel mogelijk uitschakelen. Omdat ze anders inderdaad met twee fronten te maken kregen. Mm. Dus mm. Duitsland ging eerst in zes weken Frankrijk verslaan. Om Frankrijk te verslaan moesten ze via het noorden naar binnen. En moesten ze door België. Overigens in het begin ook door Nederland. Maar dat, is, dat, is, uh, dat hebben ze laten zitten. Maar, en dan denk ik dus: ja. Zometeen zo zit ik met het publiek en die vragen... ja, maar hoe, hoe, hoezo, zitten die, die, hoezo zitten die Duitsers dan in België? Kijk, en da, op die momenten zit het materiaal mij in de weg. Want ik wil zo snel mogelijk vertellen wat er in België zit. En dus vraag ik dan aan Berend, en daar is je regisseur. Voor Berend, kan ik dat hele stuk daarvoor... over die twee frontenoorlogen, kan dat, kan dat er in godsnaam uit? En, en uh, is, dat, is dat erg? En uh, nou, nu zijn we dacht, nee, het is helemaal niet erg. En nee. dat, dat, dat bedoelt Berend. Ja. En, uh, uh, soms weet je, te veel... Maar soms denk ik ook dat het in de weg zou kunnen zitten... omdat je veel informatie wilt brengen... maar ja. dat je, uh, je hebt toch een kaartje voor een voorstelling verkocht. Ja. En sterker nog, er staat ook nog wel een, een, een lachenbekje bij. Ja. Uh, je mag dan wel zelf zeggen dat je geen cabaretier meer bent. Maar mensen, nou, komen, uh, mensen komen ook voor de gulle lach. Nou, uh, mijn publiek heeft, heeft na één seizoen... Uh, weet ze verdomd goed waarvoor ze komen. Dat de grote treurigheid is. Nee, dat, dat, nee. Nou, ja, dat is het helemaal niet. Nee, dat, dat spreek ik je. ernstig tegen. Nee, terugheid. Nee, er zitten wel eens wat terugrecht in, absoluut. Maar, maar dat maar, niet lachen, lach of ik Nee, maar naar mijn, naar mijn verhalen kun je... En af en toe kan je wel degelijk lachen. Maar nogmaals, ik ben er niet op, op uit. En ik weet wel zeker dat, dat na uh, anderhalf seizoen... Uh, daar werd wat groter dat het publiek heel goed weet... als ze we een avond uh, kaartje voor Van Fleut kopen... wat ze te wachten staat. Dat, dat, dat, en dat zal ongetwijfeld, tuurlijk... er uh, zitten altijd mensen in en, en, die, en die... Die trekken uh, dat niet. Uh, nou ja... Uh, of ze trekken het allemaal wel? Ik zat in apkouden te kijken. Toen zag ik uh, vier uh, middelbare scholieren op de eerste rij. En ik dacht, nou, de pauze, die zijn er niet meer. Integendeel. En ik heb bij Derwet van het Groots verricht... Twee, twee jongens van een middelbare school... die hebben mij nog een persoonlijke brief geschreven. Na aanleiding van het programma... zijn we geschiedenis gaan studeren in Leiden. Kijk, ja, dat is natuurlijk... <laughs> dat zijn dat de uitzonderingen. heb gewonnen, ja. Nou ja, ja, maar, ja. Maar, maar het geeft iets aan... En het is absoluut niet zo dat, dat... Natuurlijk lopen er wel eens mensen weg, maar dat gebeurt ook dat gebeurt overal. Ja. Bij Van Vleuten weten ze nu inmiddels een beetje wat voor vlees in de kuip hebben. Ja, maar de, de oude fans van van, van, van, van van Muiswinkel en Van Vleuten... die kenden mij ook al en die weten kenden mijn karakter uit die voorstellingen ook wel. Ja, omdat je in of bijvoorbeeld ja. ook al uh, een, een behoorlijke boekenkast etaleerde. Ja. En uh, ook al liet zien dat kennis voor jou... Uh, jouw verhaal gaat over kennis over belangrijke en onbelangrijke feitjes. ja. Ja, en, ja. En, en niet over dat je in een midlife crisis zit... en dat je huwelijk nee. een beetje uh, krakkemikkig geloopt. Ik noem nog maar een paar nee, nee, nee, onderwerpen... Nee, nee, die dat, ook veel in het cabaret voorbij komen. Ik ben daar totaal niet in geïnteresseerd. Wel als het op goede manier gedaan wordt. He, als je daar met steengoede grappen komt... Dan, dan is dat aan mij erg besteed. Maar ik ga niet in zoveel... Uh, dan kan je achteraan sluiten in de rij. En uh, Kijk, alles staat of valt met hoe je het verwoord hoort. Dus wat dat betreft kan je ieder onderwerp aanpakken. Maar het, het heeft helemaal niet mijn... Uh, nee. Het interesseert mij nog minder dan niks. En dit vind, ik, dit vind ik interessant. Zeker omdat het allemaal zo meteen een eeuw geleden is. En ik heb natuurlijk het grote voordeel dat, dat, dat we zo'n enorm familiearchief hebben. Uh, uh, waar, waar spullen in zitten die hier de, de, een directe relatie mee hebben. En dat maakt het leuk. Dat, ja. dat, dat familiegrief uh, heb, uh, heb jij gekregen. Uh, eigenlijk op het moment dat Erik van Muiswinkel en jij besloten uh, uit elkaar te gaan. Ja. Jij ging solo verder. En, en toen belde je vader, ik heb een archief voor je. Nou ja, het, het was, ik wist van het bestaan van het archief. Maar, uh, wat voor archief is het eigenlijk? Nou ja, het is een archief dat in vier generaties is opgebouwd. Want al die Van Vleuters hebben dingen bewaard. Dat zit ergens in de familie om dat te bewaren. Overigens is het mijn moeder die nu, nu uh, van, voor, voor deze voorstelling een paar hele waardevolle foto's en verhalen heeft aangedragen. Dat wil ik wel even melden. Maar uh, het grootste gedeelte komt gewoon van mijn, mijn vaderskant. En uh, ja, wie, bewaar, wie, wie wat bewaard heeft dat? En daar heb ik natuurlijk, omdat ik theatermaker ben, kan ik daar zoveel mee doen. En dat is een godsverschenk. En, en ik zat inderdaad met Erik in, een, in het theater in Barrecht te praten, gaan we, nog, gaan we nog een nieuw programma maken. We moesten overigens nog zestig spelen van ons laatste programma. Oef. Ja, nou ja, het is allemaal heel goed gaan hoor. Maar uh, nou, we besloten in ieder geval op dat moment: er komt geen zevende programma. En terwijl wij aan het vergaderen waren daarover, stond mijn vader op mijn voicemail: het heeft zo moeten zijn. Mag ik er morgen wat komen brengen? Toen kwam in ieder geval het indisch gedeelte van het archief van die, die brengen. Dus het is een heel bizar. Heel bizar verhaal. Ja. En ik heb dat uiteindelijk in het theaterprogramma ook weggelaten... omdat niemand het gelooft. Jouw broer, <laughs> jouw broer Peter is anderhalf jaar ouder en is dus eigenlijk stamhouder. Je komt uit een vrij ja, tra traditioneel... Het is ook zijn archief hoor, absoluut. Ja, ja. ja dat is wel zo. Maar ja. hij zegt dat het is heel goed dat er naar Diederik is gegaan... en niet naar mij als stamhouder. Want Diederik is een veel betere archivaris dan ik. Hij is een verzamelaar en richt voortdurend kleine museumpjes op. Bovendien had hij op zijn dertiende zijn hele platencollectie... al alfabetisch gerangschikt, oh ja. Terwijl je bij, bij mij af moest wachten... of de juiste plaat wel in de juiste hoes zat. Ja. Ja, dat is een, een neurotische verzameldrift en, en ordeningsdrift. En, is uh, nooit meer overgegaan? Nee, maar misschien ben ik wel een chaotisch mens... en probeer ik dat de hele dag te bezweren door alles netjes. Iedereen zegt dat ik zo netjes <lacht> ben. Maar het kan ook de, het kan ook de keer zijn. <lacht> je hebt een liefde voor verzamelen en voor het ja. archief. Je hebt ook bijvoorbeeld ja. een hele ja. grote, grote collectie Reviana gehad... maar die heb je van de hand gedaan. Volgens ja. mij had je heel veel van Gerard Reven. Terwijl je ja, van ja, ja. heel veel tienduizenden ja, en euro's. Ja, dat is allemaal in mijn huis gaan zitten. Ja. En de elektriciteitsrekeningen. En dus dat was allemaal weer goed uiteindelijk moet je door Uiteindelijk moet je ja. door. Uh, maar dat is allemaal, is allemaal ook tot materiaal geworden voor je voorstel. Niet alles natuurlijk, ja. maar daar heb je uitgeput. Ja. En wat daar bijvoorbeeld heel ontroerend in deze actuele... in je laatste programma is... zijn de brieven aan hun ouders van Jan en Sam. Ja. Dat waren, ik, ik kende Jan en Sam helemaal niet. Nee, dat hoeft ook niet. Maar het is gek. Aan het eind, toen je een aantal van die brieven had voorgelezen... toen zat ik met een brok in de keel. Ja, dat is mooi om te horen. Dat hoopte ik. Maar dat, Vertel dat, eens over, over de brieven nou, van Jan ja, en Sam. Dat, dat, dat zijn mijn, uh, Sam is mijn opa. En Jan is uh, zijn broertje, dus mijn oudoom. oom En uh, ze leven allebei niet meer, maar zij, zij, zij zijn allebei geboren op Java. Voormalig Nederlands-Indië. kwamen in 1914 met hun ouders mee met verlof naar Nederland... In augustus en eh, nadat de vloftijd voorbij was, na de periode van zes maanden, toen dacht, wisten zij niet beter, we gaan mee terug naar India. En toen kwamen hun ouders met de mededeling: jullie blijven hier in Nederland, jullie gaan hier goed onderwijs genieten. En dus de ouders terug. En eh, toen zijn zij dus in die hele periode van de eerste wereldoorlog zijn zij in Nederland gebleven en hebben wekelijks, voor zover dat het nog mogelijk was, voor zover dat de, de, de mailboten zoals dat heette naar India gingen, ja. zat er een brief aan boord van Jan en Sam aan hun ouders. Java. Dus ik heb een kleine 300 brieven van kinderen die schrijven vanuit het neutrale Nederland. Overigens zijn ze dat helemaal niet zo bewust natuurlijk. Maar die geven wel een heel mooi beeld. Juist omdat het kinderbrieven zijn. En eh, als ze op een boerderij in Breda, eh, bij, bij, in, in Brabant spelen, dan horen ze inderdaad het gerommel van de kanonnen. En dan horen ze het begin van de derde slag bij Ieper in, in, in, in uh, juni 1917. Dat hebben ze gehoord, de ontploffingen. Onder de Messine Ridge. Dat hebben ze allemaal, uh, dat kan ik terugtraceren dat ze dat gehoord hebben. Uh, ze, ze hebben Belgische vluchtelingen zien lopen door de weilanden. Ze, überhaupt, de aanwezigheid van soldaten in dit stadsbeeld, die deden niet veel. In Leiden, in Den Haag. En nee. waar ze, maar ze waren er wel. Ze en, schrijven over <coughs> difterie. Over, die, over de Spaanse griep? Over de Spaanse griep. Een van de mooiste zinnen uit het, uit, het, uit het programma, waarin een hele harde lach zit. Schrijf aan hun ouders: Meester Gauthier is overleden. Benieuwd wie, ze, wie we in zijn plaats krijgen. Ja. Dat, dat, een hele wel. nuchtere brief, ja, zei dat. Dat is wat een kind. Oké, okay, meester is dood. Uh, de leven meester, kijk wie we <laughs> nieuw en, en dat is natuurlijk gevoelensfressend voor zo'n voorstelling. Want, want je kunt op een hele onschuldige manier. Lieve moes, we hebben een meisje in de klas gekregen... dat de watersnood heeft overleefd. Wel is haar hele huis weggedreven. Ja, Toen ik dat voor het eerst las, moest ik ook... welke watersnood? Nou, 1916 februari leer je ook niet op school. Nee, wij denken 1953. Tuurlijk, Klopt niet. En dat is voor zo'n zaal ook... Kijk, dat is het mooiste uh, uh, aanhangwagentje wat je hebt. Er is natuurlijk een, een levensgroot verschil... of ik op de rand van het podium ga staan en zeg... dames en heren, wist u dat er in 1916 watersnood was? Oké, okay, dan ben je een schoolmeester. Maar ik pak een brief, lieve paps en moes, we hebben een meisje in de klas gekregen. Dat, ja, dat is... Je maakt de geschiedenis persoonlijk. Ja. En, en, en, en daar gebruik de brieven je je zijn... familie voor. Ja. Het archief bijvoorbeeld. Dat is goudmijn. En, en, en de vader van mijn moeder, aan de andere kant van de familie... die is notabene gemobiliseerd geweest in 1914. En er zijn foto's van opa Hielk op het tuinpad voor zijn ouderlijk huis in Zwolle. Dat is die foto die naast jouw portret staat ja, ja. in de voorstelling. En dat is natuurlijk, daar kwam mijn moeder... Uh, nou ja, een jaar geleden denk ik, zei, weet je, weet je dat ik foto's heb van mijn vader in zijn mobilisatiepak? Ja, toen dacht ik, ja, nou ga ik hem maken ook. Want dat is natuurlijk zo mooi. Als een ja. jongen die dan net zo oud is als jij bent, als je, ja. als je op je, op je toeneemt met oom Jan en ja. je vader bent uh, uh, naar met, verder. Met mijn zomerjasje. Met je zomerjasje ja. en je half lange haar. Ja. Toen had je nog half lang haar. Nou, behoorlijk, ja. Ja, behoorlijk veel. En hij, zag, hij, haar. Was, hij was een jaar of 20, 22. Maar hij ziet eruit als een meneer. Ja, ja. Nou ja, ik zeg het ook letterlijk. Die mensen zagen er, zagen er ouder uit. En ik koppel daar dan vast andere generatie, andere verantwoordelijkheden. Serieuzere mensen. Uh, of dat zo is, weet ik niet. Maar zo zien ze, zo zien ze eruit. En dat waren ook andere tijden. De zorgeloosheid die ik had op mijn twintigste, die hadden zij niet. hoor. Ja. En zo maak je uh, elk verhaal persoonlijk. En daardoor, als we het nou toch over geëmotioneerd of geraakt hebben... was ik bijvoorbeeld ook geraakt door het verhaal over Paul Wittgenstein... Ja. over... Uh, nou ja, misschien moet jij het gewoon vertellen, want anders ga ik het allemaal zitten vertellen. Maar een Oostenrijkse componist... Ja, een Oostenrijkse componist die, die, die grote belofte... had zijn debuut gemaakt in 1913 op de Weense Concertpodia. Oorlog breekt uit. Hij gaat naar het Oostfront in de dienst van het Oostenrijkse leger. En bij, een, bij, een, bij een, In ieder geval, hij, hij wordt er zwaar gewond aan zijn rechterarm. Rechterarm wordt geamputeerd. Ja, hij heeft nog maar één arm over. En neemt het besluit om na de oorlog zijn carrière voor te zetten als pianist... En het is een heel ontroerend verhaal. En hij was de zoon van een uh, staalmagnaat. Mm. De familie had geld. En dus was Paul Wiekenstein in staat, of had de mogelijkheid om de grote componist van zijn tijd uit te nodigen om voor hem te schrijven. Dat heeft Maurice Ravel gedaan, toevallig mijn lievelingscomponist. In 1917. Uh, Top, nee, 1929. Nee, nee, ja. Ja, ja, Ravel heeft zeker tijdens de oorlog dingen geschreven, maar niet dat concert. Nee, Maar, uh, maar uh, dat, dat, uh, wat mij betreft een van de meesterwerken van Ravel, en dat kon natuurlijk zo'n zo goed verhaal. En ik heb mij wild gestudeerd op de, op de eerste vier pagina's van het uh, Concert voor de Linkerhand mijn goes, en daar eindig ik mee. Ja en dan, dan, dan kom je tot de kern wat theater is. Als ik, als ik nogmaals, als ik op, op het podium had gestaan en ik zeg, dames en heren, we gaan nu luisteren. naar het pianocet voor de linkerhand van Ravel, dan had men dat ook mooi gevonden. Maar doordat ik er zelf ga zitten en het zelf speel, wordt het allemaal zo echt. Je ziet, je ziet die Paul Wietkenstein daar ja, zitten. En je, en je weet dat die arm er niet is. En je weet dat die arm er niet is. En ik, ik leg hem en je op. je weet rug. Ook waarom die arm er niet ja, is. En dat. dat He, en dat Ravel, dat laat ik Ravel zeggen, van. van uh, ik zal van, twee, van één hand twee handen maken. Weet je wel? En hij, hij, schuift, hij schuift in zijn muziek maat voor maat de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog niet weg. Maar hij verzacht het hem. Hij, hij heeft echt een monument gemaakt ja. voor de, de kinderen van Frankrijk, de kinderen van Europa. We ja. hebben je natuurlijk ook gevraagd om deze eenarmige uh, bandiet, wil ik zeggen, uh, te spelen. Maar dat is, een, dat is een bezoeking, dat moeten we helemaal niet nou, doen. Ja. Dat moeten we misschien ook helemaal niet willen. Moeten we niet Ik, ik vind. Ik, vind uh, ik moet het enorm hebben van de, van de spanning. en de adrenaline daar in het theater. Ja. En als ik dat hier in de beslotenheid. van, van een droge studio. Dan, dan, zijn, dan zeg ik meteen. dan zijn er wel betere pianisten. Maar als je het bij <lacht> <Ja>. mij. Nee, <lacht> ja. maar, maar mag, als ik even een naam mag noemen. ik ga even enorm reclame maken. Ik hoor de laatste. Uh, ik geloof die 24 jaar. Thomas Beyer. Ik ken hem eerst helemaal niet. Maar die heeft, die heeft onlangs nog het piano gezet voor linkerhand gespeeld. Binnenkort weer in Amsterdam. Dat is een jong om in de gaten te ja. houden. Maar ik begrijp ja. wat je bedoelt. Je wil het niet uit de context halen van nee. het verhaal. Nee, want nu zou je dertig maat horen. En daarom ga je nu Postbode doen. Ik ga Postbode doen. Ja, Postbode is ook een heel mooi liedje wat je zelf geschreven hebt. Wat in de voorstelling zit. Ook een onthorend lied. Ja. Uh, ja. En wat eigenlijk ook alle thema's... hele uh, korte, korte inleiding is dat, dat, dat, dat de, de vrouwen van de oorlog stond natuurlijk iedere dag op de uitkijk of de postbode kwam... met het goede of het slechte bericht. En die kwam altijd fluitend op zijn fiets aan. En dat is alles wat je hoeft te weten voor dit liedje. <lacht> Diederik van Vleuten uit zijn laatste programma... wat nu in de theater staat, Buiten de Schot. De jongen met de brieventas fietst fluitend over straat. Als postbesteller moet je heel wat kilometers maken. Zorgen dat je niet te lang met mooie meisjes praat. En ook is het de kunst om de stoeprand niet te raken... De kerken zij voorbij, nog maar een paar huizen te gaan. Een vrouw staat voor haar deur, gespannen naar hem uit te kijken. Toch nog een bericht voor u, madame, roept hij spontaan. Met die pet vindt zij hem wel wat op haar jongen lijken. Hij goed beleefd en stapt weer op, er wordt op hem gewacht. Tot ver voorbij de bocht kun je hem vrolijk horen fluiten. Hij heeft geen weet van alle rampspoed die hij heeft gebracht. En dat een vrouw de luiken straks in die rouw zal sluiten... Direct van Vleuten, live in het radioprogramma Kunststof op Radio 1. U kunt nog steeds reageren via onze website radiokunststof.nl of twitteren, hashtag radiokunststof. Ik wil even wat een toevoegen. De tekst is ook van mijn dorpsgenoot Peter Gerrits. Ik heb hem samen met hem bedacht. Oud-journalist, hij zegt zelf dat hij in rusten is. Dat is hij allerminst. Maar eh, even ere wie <lacht> eriteroemt. Dus de tekst van, ook van Peter Gerrits. Bij deze gezegd. Ja. Uh, dit is... Uh, oh nee, we krijgen ook veel post binnen. Jeetje, gaan we gaan eerst even behandelen. Dit is een, het, over het vorige lied is Adrie Scherfzeer te spreken. Wat een prachtig lied van Diederik van Vleuten. Mijn man en ik zijn vorig jaar door fietsvakantie gegaan. Kijk. Vanuit onze woonplaats door België naar Lille. Ja. En daar rijd je door oorlogsgebied op je fiets. En ik vond het indrukwekkend en verdrietig. We hebben een kerkhof bezocht, stilgestaan bij de mannen. Lees jongens. Daar lagen en hun leven gaven. Het was een denkwaardige vakantie. En ik hoop naar je theaterprogramma te komen, zegt Adrie. Dank je wel. Uh, zijn jullie bekend, schrijft Maaike, met het oeuvre van F.B. Hots. Ik wel. Zeker, de vertekening. Aanrader schrijft ze tussen aan. Ja, een prachtig boek. Hij heeft meerdere bijzondere verhalen geschreven over de Nederland... tijdens de Eerste Wereldoorlog, ja. de bundel, Ernst Vuurwerk... Duistere Jaren en andere verhalen, Doodweermiddel en andere verhalen. Ja, ja het zijn hele mooie ja, het verhalen. Het is een fantastische schrijver. Maar ik, ik Superstilist vond, ook. Nog, nog het mooie van vind ik de, de vertekening over iemand... waar een hele mooie zin, die had ik nog bijna willen lenen... van de weilen F.B. Hots. Over iemand die uh, gefascineerd is door de oorlog. En op het laatst, dat, uh, de oorlog begon steeds meer in zijn herinnering weg te zakken. Op het laatst had hij hem niet meer nodig. Dus Ach, hij, ja. ja. Prachtig, ja. prachtig. Uh, ja. Ganja de Vries die schrijft, van je vorige voorstelling heb ik zeer genoten. Ook ontroerend, de gulle lach heb ik niet gemist. Verheug me op de vol volgende chapeau. Oh. En Klaas die schrijft, leuk zou iedereen kennis willen delen... op het echte Nederlandstalige forum over de Eerste uh, Wereldoorlog. Forum Eerste Wereldoorlog.nl. Maar dat ken ik. Zeker. Hij is van harte welkom daar. Ja, ik ken het, ja. En dan krijgen we nog uh, van een man, Rob. Boedende. Ro nee. <laughs> ja. woedende, luister. Nee, nee, nee, dit is uh, Rob Lukkerhof. En die schrijft ons: het mooiste nummer over de Eerste Wereldoorlog is The Green Fields of Fruits. France. Ja. Van de Furries en Arthur Davy ja. Draaien. Ja. Dat kunnen we helaas niet draaien. Ja, dat is een, hele, dat is een, dat is een, een, een bijna een evergreen. Ja, prachtig, prachtig nummer. Ja. ja. Dit, dit is je tweede solo-programma. Uh, dat programma daarvoor, daar hadden we het al over. Dat is een, een eclatant succes geworden. Uh, dat, dat zijn twee programma's zonder Erik van Muiswinkel. Uh, terwijl toen je nog met Erik was, iedereen dacht: nou, dat is een tandem. Dat is, nou, ik wil niet zeggen, Peppy en Kokkie, Maar ja. we, we hebben het even gecheckt. Mensen roepen dingen als van Koten en de Bean, Dean Martin en Jerry Lewis. Uh, de, uh, uh, jullie waren complementair. Ja, zeker. Absoluut. En dus heb jij enorm achter je oren gekrapt: van als ik nu alleen ga. Wat blijft er dan nog over? Of niet? Nou, ik, ik, ik, was, ik was nogmaals wat ik aan het begin zei: ik was heel benieuwd wie er, wie er zou komen luisteren naar een, een van de twee. En ik had de hele realistische inschatting. Ja, Erik was op het podium altijd uh, uh, was de eerste blikvanger. Ja. Uh, dus ik dacht, die zal dan ook wel het meeste publiek gaan trekken. Nou, die heeft absolu absoluut niet te klagen. Maar, maar ik, ik, ik was, de alle bescheidenheid zelf en ook bescheiden begonnen. Bescheiden programma, kleine zalen. En dat is anders gelopen. Uh, Wat betekent dat... dat voor jou? Even los van leuk, al die aandacht en bla bla bla. Uh, dat je daar zo in op. Maar dat is toch ook bevestiging? Ja, laat la ik zeggen, het kwam voor, voor mij dat ik, dat, ik, dat ik tekst kon schrijven. Dat wist, dat wist ik al lang. Dus dat was, dat was helemaal geen overwinning. Uh, want ik heb zoveel teksten ook voor Erik geschreven. Alleen het publiek denkt vaak dat degene die hem, die de tekst in zijn mond heeft... dat hij hem dan ook wel bedacht zal hebben. Weet je, dat, dat is natuurlijk ook... Uh, maar dat, dat ambacht uh, beheerste ja, ik al voor... In, in al dit een... zinnetje, daar schuilt wel van alles in. En dat, nou, dat nee. werd, ons, jawel, jawel. Dat werd nou. ons ook een beetje aangereikt door de mensen om je heen. Henk Spaan, Berend Boudewijn bijvoorbeeld. Die zeiden, ja, Erik was de gewiekste performer... die door zijn brieën uit een netelige ja. positie wegkomt. De vlierenfluiter die tegen... Diederik zegt, maar jij bent een nostalg. Dat is niet altijd de meest dankbare positie, toch? Nee, maar wij hebben, die hebben we ook aan onszelf te danken. Want die natuurlijk. hebben, die hebben, die hebben op, publiek, op, het, op het podium ook zeker enorm gecultiveerd. En dat was een hele, hele handige kapstok. We hebben, we hebben voor, voor, bij wijze van experiment als interpities lokaal de rol omgedraaid, daar zijn we na nou één dag mee opgehouden. Want dat, dat ging natuurlijk helemaal niet. Maar als zegt dus Henk Spaan, bijvoorbeeld, dat is gestoeld op de werkelijkheid, dat is, dat is de realiteit enorm ja. uitvergroot. Dit, ja. is, dit zijn ja. gewoon ja, zeker. deze jongens, Erik en die Zeker. En, en als je naar Eriks programma kijkt, wat hij daarna heeft gemaakt, die, die zal ook eerder or die zal... Kijk, Erik ging het programma maken over Obama. Als ik dat gedaan had, was het echt een volstrekt ander programma geworden. En Erik heeft, heeft, heeft de ja. cabareteske invalshoek van... we zijn op dezelfde dag jarig en moet je eens kijken hoe die levens geworden zijn. Die Obama, dus behelpen, die is een beetje... die, die moet het doen met een presidentschapje van de Verenigde Staten. En wie staat hierin uitverkocht luxo, Erik van maken. Ja, ja, ja. Hoe groot kan je de knipoog maken? Maar, maar Erik heeft, heeft, zoekt ook altijd... de. de ja, het, is, het, is, het is natuurlijk een performer en... en, en de kans om de zaal op dat niveau mee te nemen, zal hij niet laten liggen. Laten we even naar een van de hoogtepunten van jou luisteren... waarin, volgens jouw broer bijvoorbeeld... maar daar hebben we je broer niet eens voor nodig om dat te bevestigen... een heel groot deel van je karakter ligt besloten. Dit, uh, dit oh, ja. gaat over Pruisen. Dag jezus, ja. En als je in Pruisen een bier bestelt, weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je ook een bier. In Pruisje krijg je gewoon wat je bestelt. Er komt dus niet een of andere kertwitte ober bij je tafeltje staan. Van, oh sorry, ik dacht dat u een koffie verkeerd en een tost. die had besteld. Nee, je krijgt gewoon een bier. En de ober zal ook niet vragen of alles naar wens is. Nee, in Pruisen gaat men ervan uit dat alles naar wens is. Dus deze vraag hoeft nimmer gesteld te worden. En als ik deze bier heb genoten, dan ga ik naar mijn hotel. Dit hotel wordt namelijk gereserveerd. Het is heel gek. Als je in Pruissen iets reserveert, dan hebben ze het ook voor jou gereserveerd. Dan hebben ze het voor jou vrijgehouden op de dag dat jij je meldt bij de Bali. Dat is namelijk de essentie van iets reserveren: dat het voor jou is vrijgehouden. Weet je hoe ik naar mijn hotel ga met de auto? Waar zet ik mijn auto neer? Recht. Voor het hotel. Want alleen in Pruisen wordt nog geparkeerd zoals parkeren oorspronkelijk was bedoeld: namelijk dat je de auto neerzet op de plek waar je ook daadwerkelijk moet zijn. In een zogenaamd leeg vak. Lebensraum. Dat is Pruisen. Heerlijk. En in dit hotel wacht mij een Pruisische kamer: met een Pruisisch bed, met daarop een Pruisisch matras. En dat is net even wat anders dan die Franse koktrommels van 1,50 meter met zure lakens en de kussen in de vorm van een, van een kroket. Een Pruisisch matras van 9,5 bij 12 meter. Stevig als een plank. En waarom? Zodat de spieren inderdaad tot rust komen. Zodat je de volgende dag met energie en nieuwe idealen kunt beginnen. En een dag in Pruisen begint met een ontbijt. Een Pruisisch ontbijt. Met schinkelbein. Gewuchtstraminer. En een gemuze van okskonsknoeben met wietzapsnitzel. Kuvuutstraminer bij het omgeving. Ja, ja, Ja, ja. Het slaat, helemaal neer. Het, slaat nee. helemaal neer. het echt helemaal nergens. maar er kwam ook een snitsel in voor. Dus ja, ja, ja. Pruisen ja, dus, uh, ja. uh, uh, en toch grappig om nog een keer te vermelden uh, melden dat jouw ja. totaal niet actieve Twitter-account verwijst naar Pruisen. Ja, Leuk. Jouw broer Peter, die zegt ook tegen ons: Diederik is traditioneel in zijn opvattingen. Hij is de man van de principes en de opvattingen met de hoofdletter. Uh, dat zal hij zelf ook beamen. Het is misschien. Het zijn misschien principes die momenteel wat minder in zwang zijn... <laughs> zoals respectvol zijn, beleefdheid... heeft net als ik een enorme afkeer van platvloersheid en onnadenkendheid. Ja. En dan zo'n man in een cabaretlandschap. Ja, ja dit, dit, dat gaat hij ook helemaal niet redden. Nee, <laughs> nee, nee, maar kijk... kijk uh, ik heb ook nooit echt een grote cabaretier gevoeld... zoals bijvoorbeeld Jeroen van Merwerk een cabaretier is... zoals, zoals Joep van het Hek echt een pure cabaretier is... Uh, uh, maar de, de, de, ik, ik ben meer iemand die de, de humor van situaties enorm, enorm inziet. En dat leuk vindt om daar mee te spelen. Maar ik ben niet een groot. Uh, ik denk wel nee, na over de, over de maatschappij en, en mijn rol daarin. En, en de samenleving. Maar deze tijd, is, is dit een tijd die jou, die jou wel boeit? Of heb je eigenlijk het idee van: nou, ik ben misschien wel in het goede lichaam geboren, maar niet in de goede nee, de eeuw? De tijd boeit mij. Ik ben enorm, ik ben enorm, enorm benieuwd hoe wij de, de komende 10, 20 jaar uit deze. Uit deze wat er, wat er van Europa bijvoorbeeld overblijft. Ja. En, en, en hoe ver de solidariteit reikt. En ik vind het verontrustend. als, als je, nou, Ik noem er nou maar één dingetje uit hoor. Maar, maar als je ziet hoe er over de Grieken wordt gepraat. en, over de, en, en de knoflooklanden. en noem het allemaal maar ja. op. En dat wij een soort rijke enclave met, met Duitsland. en de rijke landen verenigt u. En uh, nou ja, nu ik met dit programma bezig ben, is dat toch een, toch, uh, leg, leg ik die verbanden wel. Ja. Ja. Dus ik, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in deze tijd op, op allerlei terreinen. Wij zitten in de, wij zitten in de media revolutie waar wij het begin van hebben meegemaakt... die voor onze kinderen al normaal is, maar niemand weet waar het heen gaat. Uh, het hele, het hele machtsevenwicht is aan het verschuiven. Uh, het failliet van Amerika. Misschien gaan we dat meemaken. De, de opkomst van India en China hoeven we al niet over te praten... want het is al aan de orde. Dat zijn natuurlijk hele interessante tijden. Ik hoor toch een actueel programma ook voorbij nou, komen. Ja, nou ja, maar kijk, wat, wat, wat ga je ermee doen? Dat is de vraag wat je in het theater oh, moet stellen. Zoals Diederik van Vleuten alles doet. Nou, je, je moet me niet te hoog inschatten. Maar oh, okay. <laughs> nou, laten we daar dan maar mee afronden. Nou, dan okay. ga ik even testen. Heel, heel kort testje. Oh, nee. Henk Spaan. Henk Spaan, die, ja. Die zei tegen mij, doe me een lol, Petra. Vraag hem of hij de roman Three Soldiers van John Dos Passos heeft gelezen. Nee. Uit 1921. Nee. En Ik durf nu niet meer bij Henk onder ogen te komen, want Henk weet veel. Het maar gaat ga... over de Eerste Wereldoorlog. Okay, ik ga het zeker lezen, ja. Ik weet zeker dat hij het niet gelezen heeft. Nee. Volgens mij kan hij dit niet uitstaan. Hij heb het er moeilijk mee. Ik zie nou, het. nee, nee, ik, ik ken het gewoon niet. Maar volgens mij heeft Henk me laatst verteld verteld dat hij, dat, dat hij het uit de handen van zijn vrouw had gerukt, dat boek. En dat hij het absoluut. Dat je ik kleurt wat het... achter je oren, ja. Diederik, voor veel Ja, oké, okay, oké. We nee, we we weet hebben veel, je. He? Henk weet veel. Henk weet heel erg Ja, absoluut. Veel. Dankjewel, Henk Spaan, ook voor deze bijdrage. Dank, Henk. Ja. Uh, wij gaan zo meteen naar een ander programma luisteren. Twee dingen. Alice de Bruin presenteert dan. Die heeft Rick Krabbedam te gast. Een ontwerper van luchthavens en Hajo Apotheker. De burgemeester van Zuidwest-Friesland over de supergemeentes die eraan komen. Wat heb je op je Staan, ja, dat is toch van mijn oude held Gerard Reven. En ik, heb, ik heb het al gezegd, maar dat vind ik dat is toch wel mijn lijfspreuk geworden toen ik het eerst bij Reven las. ondertekend zijn brieven vaak met moedig voorwaarts. En uh, ik heb daar niets aan toe te voegen. En dat vind ik, zo proberen we ons door het leven te slaan. Moedig, moedig voorwaarts. voorwaarts. En dat voor iemand die toch uh, een achteruitstrever is in hart en nieren. Ben achteruitstrever? Ja, ja, ja, ik ben een achteruitstrever. Maar ik wil dat toch uh, moedig voorwaarts. Mag ik dat nu opschrijven? Ja, heel graag. Dat het Gerard van... Reven, dat gaat nooit over, toch? Nee hoor, nee, nee, nee, nee. Het blijft van, altijd bestaan. Alle luisteraars van kunststof moeten zo de dag beginnen. Moedig voorwaarts. Dank meneer Van Vleuten, dit was aflevering 2589. Jawel, morgen praten wij met regisseur Guido van Driedel over zijn film De Wederopstanding van een Klootzak. Excusez-moi, tot dan. Radio 1: hey. Kunststof. NTR brengt cultuur.